7 uur. De Radio 1 Sports Show. Lucera Carasso en Tim Overdien. Goedenavond. Bas Tegeler is zo voor u en ons bij de persconferentie van Oranje. Nog meer voetbal. griekenland Tsjechië. De tweede helft is begonnen, begint ieder moment. Uh, dat hoort u na het nieuws met Dorald Meegens. MUZIEK Banken zijn terughoudend bij het geven van leningen aan woningcorporaties... dat zeggen corporatiedirecteuren tegen de NOS. Ze wijten de problemen aan de Vestia-affaire. De noodlijdende woningcorporatie heeft bijna al haar woningen verpand aan een waarborgfonds... waardoor banken er bij een faillissement geen aanspraak op kunnen maken. Door die truc zijn banken voorzichtiger geworden met leningen aan woningcorporaties... en vragen ze ook een hogere rente. Een aantal corporaties zegt dat daardoor bepaalde projecten in gevaar komen. In Warschau zijn Poolse en Russische voetbalfans geraakt voorafgaand aan de EK-wedstrijd van vanavond. Dat gebeurde toen duizenden Russische fans onderweg waren naar het stadion... begeleid door de oproerpolitie. Daarbij werd de politie onder meer met stenen bekogeld. De Poolse politie verwachtte al problemen voor de wedstrijd van vanavond. Duels tussen Polen en Rusland zijn altijd beladen. De Tweede Kamer wil opheldering over de financiële problemen bij de hoge snelheidslijn. Volgens een nog vertrouwelijk stuk van het onderzoeksbureau van de Kamer... is er mogelijk een financieel gat van meer dan 1,7 miljard euro. Minister Schultz van Hagen zei eerder dat het ging om 400 miljoen. Het geld dat nodig is om het gat te dichten moet komen uit de pot voor het onderhoud van het spoor. De Kamer wil weten waar het verschil vandaan komt. CDA-Kamerlid de Rauwe. We rollen van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen. En de sneeuwbal is ongeveer nu een miljard waard. En als ons eigen interne bureau aangeeft dat de minister niet afdoende antwoord geeft op de verklaring... waarom die bedragen steeds weer onduidelijk zijn... dan vind ik dat de minister een serieus probleem heeft. En dat ze dat op moet lossen uh, in het uh, aanschijn van deze Kamer. Schulz benadrukt in een reactie dat ze niet meer heeft uitgegeven voor het redden van de HSL... dan ze met de Kamer heeft afgesproken. PvdA, SP en GroenLinks gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen... een lijstverbinding aan. Daardoor kunnen ze samen meer restzetels binnenhalen. Eerder waren er al zulke verbindingen tussen de PvdA en GroenLinks... en tussen de SP en GroenLinks... maar dat alle drie partijen samenwerken is nog niet eerder gebeurd. Over de lijstverbinding zijn nu afspraken gemaakt... tussen de drie voorzitters Spekman, Marijnissen en Wening. Het treinkaartje blijft een jaar langer bestaan dan de bedoeling was. Volgens Dns kunnen reizigers nog tot het najaar van 2013... een papieren kaartje kopen... Daarna kunnen ze alleen met de OV-chipkaart reizen. De meeste stations zijn dan ook alleen nog maar toegankelijk met een chipkaart. Behalve de stations in de grote steden. Het weer nog, vanavond nog wat buien die trekken naar het zuidoosten. en Vannacht is het dan droog. Morgen wisselen stapelwolken en zon elkaar af. en Dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Wel kan in Limburg een bui ontstaan. Middagtemperatuur ligt morgen rond 17 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Zomer.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 Konica Minolta Groenerbestaatniet.nl Hey Veldhuis Sinds wanneer noem jij mij Veldhuis? Omdat niemand onze voornamen kent Nou Kemper, vertel Noem jij eens een woord van twee letters Dat tussen je twintigste en je veertigste je leven binnenwandelt En nooit meer weggaat Je ex? Nee B. Nee PT, personal trainer Ik ben al zes kilo kwijt Ah nee, heb ik gezien Jij zit nu zo los in je velletje Als je je heel snel omdraait zit je navel op je rug Nee, het begint met een M en het eindigt met een S MS, dat is toch geen woord? Nee, het is een ziekte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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedenavond. Op radio1.nl kunt u ons ook volgen op de webcam. Daarop ziet u wat er in de studio gebeurt. Wat voor chaos het hier soms is in ieder geval afgelopen half uur. Maar hoe gezellig het ook is en wat er wordt gegeten. En als er gescoord wordt, dan laten we dat ook op de webcam zien. En twitter mij, hashtag R1 Sportzomer. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Met Tim Overdijk en Lucella Carasso. En we gaan eens even kijken of er nog gescoord wordt bij griekenland Tsjechië 2-0 voor de Tsjechen. De tweede helft is een paar minuten onderweg. Ronald van der Geer. En in de eerste helft wacht er alleen in. Zo kort na het fluitsignaal van de er nu niet. Spelen bijna 49 minuten. Stand nog al de 2-0 in het voordeel van de Tsjechen. Wel een mogelijkheid gezien. Althans wat dreiging van de Tsjechen met Milan Bardos. Want die vroeger toch doelpunt na doelpunt scoorde. Maar eigenlijk al jaren droog staat. Een van de absolute verdette. Van het Tsjechische voetbal Hij werd door Gabriel Selassie in staat gesteld om gevaarlijk te worden. Maar maakte een overtreding tegen de Griekse verdediger en werd uiteindelijk dus teruggefloten. En we hebben Sek ter aarde zien storten. Nou, ook een duel met een Griekse middenvelder. Maar uh, Jirasek was de degene die zelf duwde. Wilde eigenlijk wel zijn directe tegenstander een rode kaart aansmeren. Maar de uh, Franse scheidsrechter Lanois trapte daar niet in. Gekas is erbij gekomen. Bij de Grieken een spits extra. Hij is gekomen voor linksback Olebas. En bij uh, de Tsjechen ook een uh, wissel. Daar is Kolaf in het veld gekomen. En is de aanvoerder Rosicki naar de kant gegaan. Waarschijnlijk uit voorzorg. Omdat de aanvoerder van uh, Tsjechi in de eerste helft al een uh, gele kaart had gekregen. Kijken of de Grieken nog een vuist kunnen maken een bord kapot kunnen gooien in de tweede helft. Voorlopig vijf minuten naar rust staat het nog altijd 2-0 voor Tsjechië. Het Nederlands elftal staat op dit moment te trainen in Garkov. In de drukkende hitte werkt de ploeg de oefeningen af... die coach van Marwijk heeft bedacht. Bas Sticheler staat daar te kijken. Bas, de hitte zal het wel niet al te intensief maken, die training? Nee, dat uh, gebeurt ook niet. Het is uh, eigenlijk een soort simpele aaneenschakeling... van wat loop- en trapoefeningen. training is, uh, nou, dat zullen we zeggen... 20 minuten geleden Het duurt meestal ook een uur, dan houdt het ook al op. Want, euh, nou jij zegt dat, het is hier vrij druk en warm. Hoewel het me eerlijk zegt nu nog meevalt. Maar bijvoorbeeld, dat maakt het er eigenlijk gek genoeg ook niet beter op als de avond valt. Dus het is wel even omschakelen voor de heren. Ja, je hoeft ook niet te rennen natuurlijk. Hè? Dus waarom zul je het niet krijgen? Voorafgaand aan deze training, Bas, was er een persconferentie? Is daar nog iets gezegd over bijvoorbeeld de opstelling van morgenavond? <laughs> nee, um... Maar wij heeft het per definitie niet over opstellingen. En al zou hij dat wel af dan zou ik me ook nog kunnen voorstellen dat hij dan nu een uitzondering zou maken. Want uh, je wil de tegenstander niet wijzen maken wat die is. Dus wij speculeren daar met z'n allen heel berichtig over. Dat is overigens ook op die training nu niet te zien. Want, uh, nou ja goed, dat is ook een bekend verhaal. Dat de trainingen die er we zeg maar werkelijk te doen en waar hesjes worden uitgedeeld en waar informatie wordt getraind. Dat zijn de trainingen die wij niet meer mogen zien, die achter gesloten deuren plaatsvinden. Dus we moeten puur speculatief doen en een beetje proberen in het hoofd van de bondscoach te kruipen. En wij denken eigenlijk vrij collectief dat het niet zo gek veel verandert in vergelijking met die eerste wedstrijd. Behalve natuurlijk dat Matthijs terugkeert. En denken wij ook dat Kuis wel eens terug kunnen keren in plaats van Affelai. Maar voor de rest denken we dat de oor hetzelfde blijft. In ieder geval straks Bas tegen een gesprek dat je had met de bondscoach Bert van Marwijk. Dankjewel. Dit is de Radio 1 SportsZone. She packed my bags last night,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 Lonely out Ronald van der Geer het is de invaller Gekas die het terug doet namens de Grieken, maar de meeste aandacht gaat uit naar Duuman Petter Czech wedstrijd van de slechte keepers vandaag. Het is een bal van Samaras in het strafschopgebied vanaf de linkerkant totaal verkeerd beoordeeld door Czech die hem lijkt te pakken, maar hem even zo hard weer loslaat. Ja, en dan staat Gekas daar klaar om die bal in een leeg doel te schieten. Een fout van Petter Czech, de held nog van München. maar de slemiel nu van Polen, want door zijn fout Griekenland terug in de wedstrijd. 2-1.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 It's just my job five days a week. A rocket. yeah Rocketman van Elton John, Ronald van der Geer, Griekenland, Tsjechië. Ja, de Grieken krijgen haast natuurlijk, uh, Ronald. De Grieken staan uh, nog altijd met twee en achter, maar uh, hebben nu natuurlijk die marge teruggebracht tot één. En denken, ja, dit gaat uh, prima. We, worden, we krijgen de goal als het ware in de schoot geworpen. En het is natuurlijk een uh, kunststukje dat al eerder uh, uitgevoerd is door de Grieken... in de wedstrijd tegen Polen, ook toen in het begin afgetroefd. En later met 10 man teruggekomen en zelfs de overwinning... vanaf 11 uh, meter niet weten te versilveren. Ja, de Tsjechen zijn eigenlijk halverwege de eerste helft al uh, omgeschakeld... in een soort reactievoetbal. Ja, dat komt er niet helemaal uit en uh, de Grieken zetten er nu een spits extra bij. hebben het tempo ook wel wat verhoogd. Hoewel er nu een hele nare overtreding uh, wordt gemaakt door een van de Grieken. Ik dacht dat het... Uh, uh, Votakis was die uh, de overtreding maakt. Krijgt nu ook Geel. Nee, het is Salpingidis die uh, Geel krijgt. Voor een overtreding die hij die, die, die maakt op het, uh, op het middenveld. Dus een vrije trap, zometeen voor de Tsjechen. Nog even terug naar die goal die Gekas maakt. Die hij als het ware natuurlijk op een presenteerblaadje krijgt van Petta Tsjech. Het lijkt erop, als Tsjech op die voorzet van Samaras uit zijn goal komt. en die bal die laag is wil, wil oprapen. dat hij schrikt van de aanwezigheid van een van zijn verdedigers. Katlet stond daar nog in de buurt. Ja, of het nou een botsing is of dat hij schrikt en dan maar de bal loslaat. Uh, ja, dat, dat blijft een beetje in het, uh, het ongewist. Nou, ja, ik zie nu een herhaling waarin duidelijk is dat hij de bal loslaat voordat de verdediger überhaupt bij hem in de buurt is. Dus het is wel een pure fout van uh, Petter Tschech. Maar misschien geschrokken van ineens een verdediger bij hem in de buurt. Je weet het maar nooit. Maar het is in elk geval een dure fout. Want uh, de marge is nu één. En de Grieken hebben natuurlijk hoop op uh, beter en op uh, meer. En dat zag het toch lang in deze wedstrijd helemaal niet naar uit. Nu weer een aanval over de rechterkant weggewerkt door Katletje. Over de zijlijn gespeeld. En dan mogen de Grieken weer gaan ingooien aan de rechterkant. Halverwege de helft van de Tsjechen. De Tsjechen plooien terug. Staan nu eh, voor me. Nu eigenlijk een rode muur. Lange bal richting Samaras. rand strafschopgebied. Nee, komt er niet aan. Maakt vervolgens ook een overtreding. En dus een vrije trap voor de Tsjechen rond het eigen strafschopgebied. Even ademhalen dus. Maar makkelijk gaat het niet meer. Voor de ploeg die heerste in de eerste 25. Nou, misschien 30 minuten. En eh, die nu dus zien dat de is zijn teruggekomen in deze wedstrijd 2-1. is nog wel de voorsprong voor Tsjechië. En als je dan kijkt, Mark van Hinten, naar die treffers die zijn ontstaan... dan lijkt het een beetje te verworden in een duel der dwalende doelmannen. Ja, mooi gezegd. Ja, inderdaad. Ik hoop dat Tsjechië zichzelf niet laat wisselen. <laughs> <laughs> want dat zou helemaal uh, uh, het toppunt zijn. Ja, want of moet geval... juist wel. Want deze beste keeper van Europa, zoals ja. je hem noemt, nog ja. van de wereld ja. zelfs. Ja, absoluut. Hij, hij, is, hij is, vind ik, medeverantwoordelijk geweest... voor het winnen van uh, die Champions League. Hij was fenomenaal in die Champions League en ook in de finale. En uh, ja, dan is het voor mij onvoorstelbaar dat hij, uh, dat hij zo makkelijk die ballen loslaat. Op dit niveau? Op dit niveau, ja. Terwijl dit toch het podium is waarop hij moet schitteren ook. Een moment van verslapping, nu je weet dat je met 2-0 staat. Ja. Nou, ik denk niet dat het uh, verslapping is. Hij zit sowieso al, al slecht in het toernooi. En uh, dit zijn dingen die hem normaal gesproken niet overkomen uh, in Engeland. Op absoluut topniveau. En, en dus mag het ook hier niet uh, gebeuren. En net en... op het moment, we hadden het erover, dat Griekenland inderdaad mocht gaan voetballen. Precies, en uh, dat zagen we al in de eerste helft, de laatste kwartier. En ja, door dit soort fouten breng je Griekenland vanuit een wanhopige positie eigenlijk weer terug in de wedstrijd. Een heel andere verloop. Straks om kwart voor negen, dan de andere wedstrijd in deze groep. Polen-Rusland, beladen wedstrijd. Uh, we gaan eens even kijken naar Edwin Cornelissen. Edwin, jij bent in Warschau op dit moment. Hoe is het nu tussen die fans? Nou, ik ben inmiddels in het stadion er de land. Dat kostte wat moeite, want het stadion was uh, tijdelijk afgesloten... omdat men bang was dat uh, het geweld wat op de straat uh, toch wel er was... Uh, dat het ook het stadion binnen zou komen. Nou, uiteindelijk op het moment dat uh, men er zeker van was... dat uh, de groepen supporters, de Russen en de Polen, van elkaar gescheiden waren... hebben ze dan toch de deuren mondjesmaat weer open gedaan... en uh, konden we dan toch naar binnen. Uh, de berichten die ik ook op de tegenkom... en wat ik ook zelf heb kunnen constateren... is uh, dat er toch wel behoorlijk wat handgemenen waren... tussen uh, aan de ene kant Polen en Russen. Uh, de Polen die daadwerkelijk aan het provoceren waren. De Russen die uh, in die mars liepen met die vlaggen dat dan weer uh, door de Polen als een provocatie werd gezien. Uh, maar we hebben ook gezien dat er uh, Poolse hooligans waren met uh, allemaal gezichtsbedekkende kleding. Die ook onderling uh, met elkaar op de vuist gingen. Uh, en dat er ook richting de politie uh, gegooid werd met vuurwerk en met uh, stenen naar de me busjes Er werden ook wat charges uitgevoerd. We hebben ook uh, de wagen met de traangas zien rijden richting uh, de demonstranten. Uh, of dat uiteindelijk ook gebruikt is, durf ik niet te zeggen. Ik heb ook wat mensen gearresteerd zien worden. ging ook niet zachtzinnig, kan ik je melden. Kortom, uh, het is een behoorlijk uh, rumoerig aanloop geweest naar, uh, naar deze wedstrijd inderdaad. Het was precies waar ook de autoriteiten in Warschau bang voor waren. Dit was echt de grote dag waar ze naartoe geleefd hadden. Waar ze ook een beetje bang voor waren omdat die confrontatie... ...tussen de Polen en de Russen altijd erg gevoelig ligt. En uh, ja, het dreigt uit de hand te lopen op voor wat al. Er zijn ook uh, critici geweest die hebben gezegd... ...ja, waarom sta je dat eigenlijk toe? Zo'n mars van de Russen naar het stadion, want het is vragen om problemen. Nou ja, misschien moet je concluderen dat dat uiteindelijk ook wel zo gebleken is. Voor zover ik het nu kan inzien, is de rust wel wat teruggekeerd in, uh, en rond het stadion. Maar de vraag is natuurlijk wat er na afloop van de wedstrijd gaat gebeuren. Edwin Cornelis hoort u vanuit Warschau. De hele avond op uh, Radio 1 Sportzomer zal hij u op de hoogte houden van de situatie. De HSL, de hoge snelheidslijn, blijft voor problemen zorgen. In een vertrouwelijk stuk aan de Tweede Kamer staat dat het financiële gat mogelijk meer is dan 1,7 miljard euro. Er staat ook in dat dat grote gevolgen kan hebben voor het spoor in ons land. Sander de Rouwen van het CDA en Jacques Monage van de Partij van de Arbeid voelen zich overvallen door deze nieuwe cijfers. Meneer de Rauwe. Die financiële verschillen die nu op tafel liggen, hoe kijkt u daar tegenaan? De HSA-problematiek is al zo lang als dit parlement ongeveer spreekt over spoorlijnen. Dus het is absoluut geen nieuwe problematiek. En daarom is het juist zo opvallend dat er nu kennelijk weer vraagtekens zijn... bij de grote bedragen waarover we spreken. We rollen van tientallen miljoenen naar honderden miljoenen. En de sneeuwbal is ongeveer nu een miljard waard. En als ons eigen interne bureau aangeeft dat de minister niet afdoende antwoord geeft... op de verklaring waarom die bedragen steeds weer onduidelijk zijn dan vind ik dat de minister een serieus probleem heeft en dat ze dat op moet lossen uh, in het uh, aanschijn van deze Kamer. Want kunt u op de een of andere manier nagaan, het verschil zou 400 miljoen zijn en het is nu 1700 miljoen tekort. waar dat door verklaard zou kunnen worden? Op basis van de stukken die ik nu voor me heb gezien, dat zijn de adviezen van ons eigen bureau hier in de Tweede Kamer, zeg ik, dit is onverklaarbaar. Meneer Monas, grote verschillen als je naar de financiële plaatjes kijkt rondom die hoge snelheidslijn. Het laatste verschil dat nu boven tafel komt, ruim een miljard. Hoe verklaart u dat? Ja, dat is een hele grote vraag, want dit wijkt heel erg af over het besluit waar de Kamer haar fiat heeft uh, gegeven. Dus ja heeft gezegd. Wij hebben als Prij van de Arbeid samen met D66 al gezegd. Eh, jongens, hier dreigen nieuwe lijken in de kast. Als deze cijfers kloppen, eh, bewijst dat onze, onze stelling. Want nu blijkt de minister opeens met allerlei potjes te schuiven... en is het onverklaarbaar waar opeens het geld nu eh, vandaan moet gaan komen. Er was sprake van een tekort van 400 miljoen en nu dus van 1700 miljoen. T dat is toch te groot om een vergissing te zijn? Ja, nou, dat is ook te groot om vergist te zijn. En daarom moet je als Kamer ook heel alert zijn. Want eh, er wordt vaak in begrotingen, probeert men ambtenaren proberen slim van alles te verstoppen. En we hebben dat net meegemaakt al met eh, in de Kamer een commissie Kuiken. Die heeft ontdekt dat er heel veel geld wat voor spooronderhoud bedoeld was, dat het opeens naar wegen ging, een hele andere bestemming kreeg. En dan zeggen ze, ja, dat komt later wel terug. Het nou, heeft er alles schijn van dat men hier weer dit soort trucksland uit te halen is. Dus de minister heeft echt wat uit te leggen aan de Tweede Kamer. Dit gaan we echt tot op de bodem uitzoeken. Op zich hoeft dat nog geen ramp te zijn. Een Kamerlid kan niet alles. Een Kamerlid heeft twee medewerkers. Deze minister, minister Schult, Schultz, heeft er duizenden. Zij kent het dossier van Haver tot Gort... en zij zal de Kamer gewoon een afdoende verklaring moeten geven hoe dit kan. De bewijslast ligt bij haar, de verantwoordelijkheid ligt bij haar... de oplossing ook en nu ook de verantwoording aan het parlement. Maar die is kennelijk nu niet gegeven en dat vind ik een minister niet waardig. Een uitleg aan de Kamer, wat houdt dat in dit geval in? Nou ja, kijk, de minister heeft een besluit voorgelegd aan de Tweede Kamer... een kwart jaar geleden. Daar is een meerderheid van de Kamer heeft daarmee ingestemd. Het ging uit van een tekort van 400... Ja, exact. Ik zal je alle rekens om we, we sparen. Maar dat was het, en, en dat moest dan uit het zogenaamde infrastructuurfonds komen. Nu zeggen opeens, en nu blijkt opeens... dat dat infrastructuurfonds voor 1700 miljoen, 1,7 miljard, wordt aangeslagen. Nou, de cijfers beginnen al te duizelig ook al bij die grote. Maar dat betekent dat er opeens 1,4 miljard ergens anders vandaan komt. Ja, dat heeft de minister nooit aan de Kamer verteld. Dus de minister heeft hier echt wat uh, uit te leggen. En dan moeten we echt voordat we het zomerreces beginnen... Met, met de minister over debatteren. Naar de minister Schultz reageert dat het bedrag dat nu als tekort wordt gezien... wordt gedekt door de spoorsector efficiënter te laten werken. Maar volgens de on het onderzoeksbureau van de Tweede Kamer... is deze verklaring dus onvoldoende. Een bijdrage was dat van politiek redacteur Hans Andringa. Terug naar het EK Voetbal. Lukt het de Grieken nog op gelijke hoogte te komen met de Tsjechen? Ronald van der Geer. Volgens nog niet. Collar krijgt een gele kaart. Tsjechen hebben veel overtredingen nodig. Tsjechen staan... Nog altijd met 2-1 voor, maar het meeste balbezit is voor de Grieken. Logischerwijs op jacht dus naar die gelijkmaker Samaras heeft al een keer de bal over de achterlijn gelopen. Toen het gevaarlijk leek te gaan worden, maar het blijft allemaal een beetje bij blaffen zonder te bijten. En ja, de Grieken zullen toch echt door moeten bijten als ze die gelijkmaker en misschien wel willen strijden voor de overwinning. Uitbraak nu van Tsjechië dat Milan Barros inmiddels naar de kant heeft gehaald en vervangen heeft door Pekkaard. Speler van Nürnberg, Gabriel Selassie. De Tsjechen nu is in aanvallende zin. In balbezit met Gabriel Selassie. Die de bal goed vrij speelt vanaf de rechterkant. Vervolgens in de as van het veld bezorgt. En dan aan de rechterkant of linkerkant. Pilar, een van de te maken. Is Pilar met een bal vanaf de achterlijn. Net te kort of net te hard voor Jiracek. Die bij de tweede paal staat. Maar de bal gaat aan hen voorbij. En het is lang geleden dat er voor de Griekse goal sowieso enig uh, Tsjechisch tumult is geweest. Dit was weer eens even zo, na 66 minuten spelen. Het geeft aan dat er meer balbezit is voor de Grieken... het initiatief er ook is voor de Grieken. En het uh, opvallende is dat er uh, altijd wordt gesproken... er zijn nog drie mensen over van een gouden Tsjechische generatie... Tsjech, Barros en Rozitski. Nou, twee daarvan zijn er uh, niet meer bij. Allebei gewisseld en Tsjech verkeerd. En dat hebben we al uh, eerder over gehad. Niet in topvorm, want hij dus schuldig aan die uh, Griekse treffer... die ervoor zorgde dat uh, de Grieken terugkwamen... In... In de wedstrijd 2-1 de tussenstand in het voordeel van uh, de Tsjechen. Tsjechen die overigens 30 jaar niet wonnen van de Grieken. En ja, de, de meest aansprekende nederlaag die de Tsjechen leden tegen de Grieken was op, uh, de, op het EK 2004. Toen waren dit allebei halve finalisten. En won Griekenland in de verlenging in uh, de halve finale uiteindelijk met 1-0. Een kopbal van Dellas. Het zorgde ervoor dat Griekenland in de finale kwam. En de beste prestatie ooit leverde: namelijk het behalen van de finale en het winnen van het Europees kampioenschap. Terwijl ik dat vertel, gaat er een bal naast de goal van uh, Tsjech. Geschoten vanaf het middenveld. Het blijft voorlopig dus nog altijd in Tsjechisch voordeel. Het is 2-1, maar het is ook nog 23 minuten. Ja, en hier zit iemand zich op te winnen, Mark van Hintum. Je zit hoofdschuddend naar de tv te kijken. Ja, naar nou de Tsjechen die, die in eigen 16 staan met 4-5 man. En, uh, en de Grieken eigenlijk laten begaan rondom de 16 meter. Ja, dat is vooral een probleem En uh, in plaats van op zoek te gaan naar het de, de derde doelpunt, ja, zakken ze terug. En psychologisch is ook wel interessant wat hier gebeurt. Ja. Ze beginnen als, als razende roelanden over het veld, maken twee doelpunten, denken daarna: het is wel genoeg, en nu. Weet is het niet meer, lijkt het. Nee, klopt. En het heeft natuurlijk ook te maken met uh, de tactiek... die de Grieken hebben toegepast uh, in de rust. Gek als erbij, een spits bij, samen met Samaras. Ja, en dan opportunistisch spelen. En uh, ja, dan komt er een enorme fout. En dat betekent dat je psychologisch in het voordeel bent. Ja, en is dit typerend voor, voor de Tsjechen, voor zover jij de Tsjechen kent? Ja, ik vind dat wel uh, illustratief eigenlijk ook voor dit toernooi. Uh, de teams zijn wel uh, kwetsbaar en voelen de druk uh, van, uh, van het moeten... En dat zie je ook bij andere landen terug. Ja, maar dat, is dat niet altijd zo op een toernooi? Of vind je het nu opvallend veel? Ik vind het opvallend, omdat je nog steeds in de poolfase zit. Hè. Het is geen knock-outfase. Dus waarom zou je bij een 2-0 voorsprong... een hemelsnaam achteruit gaan lopen... en niet druk blijven zetten op de zwakste punten van, uh, van de Grieken? Staat te veel op het spel. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Mark van Hintem, Ronald van der Geer. We komen straks bij jullie terug... voor het laatste deel van die tweede helft. Morgen vertrekt koningin Beatrix naar Tur Turkije om te vieren... dat we 400 jaar diplomatieke betrekkingen hebben met dat land. De relatie staat onder druk door onder meer de Nederlandse immigratiepolitiek. Als er één man symbool is geworden van deze politiek... dan is het wel Sekeria Gumus, de Turkse kleermaker uit Amsterdam... die landelijk bekend werd. Vijftien jaar geleden werd hij teruggestuurd naar Turkije. Correspondent Bram van Meulen zocht hem op in zijn woonplaats Karaman. 13 jaar geleden, voor onze problemen, alle journalen schrijven. Weet je wel? Voor... Alle kranten vol, ah, alle kranten. De Telegraaf, smeekbeden aan alles. de koningin. Ja, alles, alles, alles. Toekomst, Turkije, weinig aanlokkend, ook ja. Telegraaf. Ja. Volkskranten, trouw. Alles wel, hoor. alle kranten. In Turkisch krant ook, kijk, nieuws van de dag. Ja. Meneer Gumus, ja. nu alweer 13 jaar in Karaman, ja. terug in Turkije. Haren iets grijzer geworden, zie ik. Ja, also, ik heb uh, zoveel problemen in het leven, maar ja... Daar is, krijg je grijze haren van. Ja, moet je grijze haren. En uh, ik ben uh, nog oud man, weet je wel, daarom uh, grijze haren. Wat nu? 54? Ja, ja, 54. Hoe is het leven in, in Karaman? Ja, wel goed, hoor. nog Goed met mijn vrouw alles samen. Uh -huh. Leven nog goed. U bent ja. nog steeds samen? Ja, steeds nog leven. Ondanks alle problemen die u heeft gehad in de ja. afgelopen dertien jaar? Ja, dus nog leven wel heel goed. U, u werd in Nederland ja, de bekendste illegaal, eigenlijk. De eerste ja. die werd uitgezet in de tijd door staatssecretaris Schmiets. Er is heel wat gebeurd sinds die tijd uh, in Nederland... Maar ik ben ook heel benieuwd hoe het u is vergaan, eigenlijk. Uh, heeft u bijvoorbeeld hier in Turkije gewoon weer werk kunnen vinden? Uh, ja, in, in Turkije is uh, werk vinden is moeilijk. Maar bent u nog steeds kleermaker hier? Nee, niet kleermaker, maar ik ben werk in... Uh... Het kleermaker. Mm -hmm. Nou kan Ik kan me herinneren dat uh, in 2007 de koningin yeah. kwam. En toen zagen we u weer heel even terug voor de camera. En u heeft toen een brief overhandigd aan de koningin. Wat, wat stond er in die brief? Over een wet is niet goed voor regels. Dat de wet niet goed is voor de ja, buitenlanders? Ja, uh, deze wet is heel anders geworden. Ons ook blijven in Nederland... Zeggen een brief, maar ja. uh, hun ook zeggen regels en regels. Dus, daar, daar hoorde u ook regels ja. en regels. Heeft u en... ooit nog antwoord gehad op die brief? Ja. E Eerste eerst brief is wel antwoord. Okay. Tweede brief ook antwoord, maar derde brief is niet antwoord. Ah, dus heeft drie de... brieven geschreven ja. totaal en daar ja. kwam geen, geen ja. antwoord meer ja. op. En nu komt de koningin opnieuw naar Turkije... Gaat u haar nog een hand geven? Gaat nee, nee, nog... nee, nee, nee, nee. Ik wil er niet. Maar ik, wil het niet? ik, ik, ik, ik heb uh, koninginnen hele aardige uh, mensen, hele goede mensen, maar uh, zijn uh, alleen koningin. Ze is alleen maar koningin. Ze ja, kan eigenlijk niks voor u doen. Niet, niet in regels doen. Weet nee. je wel alleen? Ze ik maakt koningin. de wet. Ja, wet niet. Daarom. Ik vraag het dus... ook nog even aan mevrouw Gumis. Zou u? Nog terug willen naar Nederland sinds Hollanderjaar. Is... Ik geef het mijn kistje jongens het anders. dat Nu even niet. Nee. U heeft hier in Karaman een huis, een bescheiden huis, ja. een bescheiden auto. Goed leven hoor, echt wel goed leven. Nou, ik ben heel blij met mijn vrouw leven. Ik ben ook zelf, de, ja, ik ben heel erg blij nog leven. Meneer, meneer Gumus is een onverwoestbare Optimist en dat zal nooit veranderen. Ik altijd hoop ik olmak sturen. Altijd gelukkig zijn en anderen gelukkig maken. Bram van Meulen vanuit Karaman. Rusland ons heilige Rijk, Rusland ons geliefde land. Een machtige wil en grote roem zijn jouw erfenis voor alle tijden. Lucel, enige deel waar ik het over heb. Nee, een zelfgemaakt gedicht? Nee hoor, nee, het vertaalt het eerste couplet van het ah, Russische volkslied. Ah, ik en u weten. hoort straks luisteraar het bijzondere verhaal achter dit lied. De hoofdpunten van het nieuws, door Mergens. Een paar uur voor de EK-wedstrijd Polen-Rusland in Warschau zijn fans van beide landen met elkaar slaaf geraakt. Dat gebeurde toen duizenden Russische fans onderweg waren naar het stadion. Poolse supporters gooiden stenen, flessen en vuurwerk naar de Russen en naar de politie. Daarna braken die gevechten uit. Met traangas, helikopters en waterkanonnen zijn de strijdende groepen uit elkaar gehouden. PvdA, SP en GroenLinks gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen een lijstverbinding aan... en daardoor kunnen ze samen meer restzetels binnenhalen. Eerder waren er al zulke verbindingen tussen PvdA en GroenLinks... en tussen SP en GroenLinks. Maar dat alle drie partijen samenwerken is nog niet eerder gebeurd. Treinkaartje blijft een jaar langer bestaan dan de bedoeling was. Volgens NS kunnen reizigers nog tot eind volgend jaar een papieren kaartje kopen. Daarna kan alleen nog worden gereisd met de OV-chipkaart. En een leraar Frans van een VMBO in Dordrecht is ontslagen... omdat hij eindexamen antwoorden van zijn leerlingen had verbeterd. Het bedrog werd door de tweede corrector ontdekt. De leerlingen van het Welland College in Dordrecht hoeven niet opnieuw examen te doen. Het antwoordformulier is goed te zien wat ze oorspronkelijk hadden ingevuld. En die antwoorden zijn beoordeeld. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANLB Verkeersinformatie staat er file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn... Er staat een vrachthoogte in brand op het knooppunt Beekbergen. Drie kilometer file vanaf de afrit Loenen. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo gaan we luisteren naar de stand van zaken bij Bert van Marwijk. We gaan eerst eens even kijken hoe het is bij griekenland Tsjechië, Ronald van der Geer. 2-1 voor Tsjechië met nog een kwartier op de klok. En dan de extra tijd en de Grieken dringen aan. En de Tsjechen staan met de rug tegen de muur en kunnen tot nu toe overleven. Omdat of er een Griek buitenspel wordt gegeven in het strassopgebied. Het gebeurde gek als het was onterecht. Of dat er een uh, speler van Griekenland, als hij in het straksopgebied is van de Tsjech, een overtreding maakt, Het overkwam Mitoklou, invaller, 24-jarige aanvaller, die er ook nog maar is bij is gekomen. Het geeft aan dat de Grieken maar één ding willen, dat is namelijk het maken van een goal. Ook één ding moeten, dat is het maken van een goal. Buitengewoon dreigend zijn. Maar ik heb het al eerder gezegd, ja, je moet meer zijn dan alleen dreigen, om uiteindelijk langs Tsjechië te komen. En de Tsjechen, we hebben het al eerder geconcludeerd, die weten het eigenlijk niet meer. Proberen wel te reageren op datgene wat de Grieken doen, dus bij balverlies eruit te komen. Maar ook dat gaat niet met evenveel geluk en overleg gepaard. En dan zou een dode spelsituatie misschien nog wel eens uitkomst kunnen bieden. En... Dat is nu aan het staande. Want Plaziel staat achter een vrije trap. Die toegekend is aan de Tsjechen. Ter hoogte van de zijlijn. en metertje of 15 weg bij het strafschopgebied. Veel Tsjechen in het strafschopgebied voor de doelman. Maar de bal wordt in eerste instantie goed verdedigd door Papadopoulos. En in tweede instantie ver naast geschoten door Pilar. En dan kunnen de Grieken in dit geval weer opgelucht ademhalen. Hij En mag de invaldoelman Sivakis. Die tot nu toe dus de nul heeft gehouden in deze wedstrijd. Hij kwam tenslotte bij een 2-0. Voorsprong voor Tsjechië voor de geblesseerde. Chalkias. Nou, die mag dus een doeltrap gaan nemen. Lange bal die terecht moet komen op de helft van de Tsjechen. Dat gebeurt. Samaras wint het komt nu wel niet. Maar de Grieken pakken wel de afvallende bal weer op. En er kan vanaf de middenlijn weer opgebouwd worden. Opportunisme troef. Direct zoeken naar Gekas in het strafschopgebied, Maar die heeft, ja en dat gebeurt toch iets te vaak, weer een overtreding gemaakt. Nou, in dit geval is het niet Gekas. Maar de andere man die ernaast staat, Mitroglou, ook hij heeft gezeten aan zijn tegenstander. En dat mag ook tijdens dit EK niet. Nog een 13 minuten en de extra tijd. De Tsjechen wankelen. Maar tot nu toe blijven ze overeind. Met een 2-1 voorsprong tegen Griekenland. En blijven ze overeind, Mark van Hintem. Het kan alle kanten op gaan nu deze Ja, opstrijd. het kan alle uh, kanten op gaan. Alleen hebben de Grieken ook niet echt het vernuft om, om die tweede te maken. Die zijn puur afhankelijk van een bal die goed valt. Hè. Dus. Uh, Hoge bal, uh, sterke spitsen, uh, hopen dat hij goed valt. Maar dat is zo'n typisch Griekse spel Vanuit de verdediging, ja. met z'n allen achter de bal, ballen voor hem... maar hopen dat hij ergens in ja. een, een uitbraak bij iemand terechtkomt... die dan met veel geluk, zoals we vaak hebben gezien in het verleden... met ja. Griekenland, die dat doelpunt kan maken. Klopt, inderdaad. En daar speculeren, uh, speculeren ze nu ook op. Alleen, ja, dan moeten ze wat geluk hebben. Ik zag tegen Rusland de Tsjechen toch wel wat steken laten vallen. Ook met name linksachter in de defensie. Ja, klopt. Zie, zie je die defensie hier ook echt wankelen, in dat opzicht. Ja, ik vind het uh, opvallend dat ze niet vertrouwen hebben... Om het, uh, om het team naar voren te drukken. Hè. Ze blijven achteruit lopen. <lacht> en dat heeft uh, met name te maken met uh, ja, de laatste vier, vijf uh, man... inclusief de keeper. Ja, kijk, zie, hier zie je het weer. Ja, dat kan, het, dat kan trouwens niet, op het is radio. Maar goed, wij zitten te <lacht> kijken. Ja, dat, uh, dat de Grieken continu gebruik maken van het feit... dat de Tsjechen uh, achteruit lopen. En dan staan ze met vier, vijf man in de 16 meter... pompen die ballen erin. Ja, en uh, dan is het voor, uh, voor uh, de Tsjechen... Uh, gelukkig dat ze niet uh, kwalitatief zo sterk nou, zijn. Ik, ik zit nog even te denken. Stel dat ze gelijk spelen, dan heeft Griekenland... Ja, die moeten dan tegen Rusland ja. hè, de volgende ronde. Ja. En Tsjechië tegen Polen. Heeft Tsjechië de beste papieren misschien? Ja, heeft uh, Tsjechië de beste papieren. Ja, ja. En, en als uh, Griekenland wint, uh, Tsjechië wint, bedoel ik dan ligt Griekenland eruit? Ja, dan is de dan kansloze is de einde, missie. Einde ja. Dan is de het kansloze Grieken. missie. Ja. De, ondertussen is het Nederlands elftal weer in Garkov in Oekraïne. D Drukkende hitte daar. Ze hebben voor het eerst getraind. Ze Zal nu zo'n beetje afgelopen zijn. Voordat die training begon, stond uh, Bert van Marwijk de pers te woord. Bert Maaldrink. Ik mocht de eerste vraag stellen. Wat uh, dacht jij toen je hier aankwam en vanochtend uit het vliegtuig stapte? Dat het warm was. Ja, heel warm. Ja, maar ja goed. Het zijn van die dingen die ik niet kan veranderen. Nee, maar wordt dat wel een belangrijke factor in die wedstrijd tegen Duitsland? Nou, dat was de vorige wedstrijd ook al zo. Maar nou, zo warm was het niet toch? Nee, maar toen was het al een heel stuk warm. Uh, voor de spelers en voor ons ook. En heel benauwd. Maar goed, dat geldt ook voor de tegenstander. Ik heb toen ook proberen uit te leggen dat de manier van spelen... dan voor de ploeg die verdedigt op één helft wat makkelijker is... als een ploeg die aanvalt en daarbij ook nog veel meters maakt. Maar er wordt er ook meteen bij gezegd van Nederland zit in Krakau... waar het veel koeler is. Ja. Was het niet verstandiger geweest nu achteraf om hier te zitten? Want dan ben je alvast geacclimatiseerd. Ja, en Duitsland zit in, in het golf in, aan, de, aan de Oostzee... En uh, daar is het nog cooler als in Krakau. En maar dan, dan had je het voordeel gehad En reist de reistijd is precies hetzelfde. Maar nou, vind je dat onzin? Vind je dat een onzintheorie? Uh, ja, oh, er zijn er zelf al landen die hetzelfde doen. En wij hebben, denk, dat wat we meestal goed doen is, uh, zijn de voorbereidingen. De trainingskampen, en hotels en de locaties. En, uh, dus het, maar daar is ook geen enkele reden geweest waarom we die wedstrijd verloren hebben. Vijftien tegen vier kansen. Onzinverhalen... Je kunt wel af en alles zoeken, maar dat heeft zin in. Of komen die onzinverhalen altijd naar zo'n nederlaag? Altijd, op... juist ja, zo'n nederlaag, ja. ja. Stoot je dat? Nou, nee, daar, ben, daar ga ik wel aan gewend. Dus Als, het, als dit de vragen zijn, dan uh, denk ik dat we er snel doorheen zijn. Nee, omdat het me heel erg doet denken aan uh, advocaat in 2004. Er wordt wel erg vrij geschoten op Oranje en op jou. Ja, nou dat, dat hoort erbij. Dat schijnt er ook bij te horen... Nee. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg er niet zoveel van mee. Dat meen ik echt. Nou, wat ik er wel van mee krijg is dat ik nu ook allemaal verhalen over Van Persie... Uh, ja, dat komt een beetje uit het buitenland binnengedruppeld. Hè, dat uh, ja, een deel van de spelers van Oranje het gedrag van Van Persie uh, niet zo ziet zitten. Klopt daar nou iets van of is dat allemaal onzin? Jij gaat me toch niet vertellen dat je iets gehoord hebt uit het buitenland? Nee, maar ik heb iets gelezen uit het buitenland en ik weet hoe dat gaat. Dan komt dat in kranten terecht en dan wordt er een groot verhaal. Net ja, als met maar op, welk, welk buitenland? Waar praat je over? België. Ik heb een Belgische krant gelezen. Bert, bedoel, wij zijn hier aan het voorbereiden op een, een van de belangrijkste wedstrijden van de afgelopen jaren. Ja, dat soort onzin, daar, daar heb ik geen zin om een antwoord op te geven. Nou, ja, ga dan. jij nog heel veel veranderen in de opstelling van je? Ik zeg nooit iets de dag voor de wedstrijd over de opstelling. Dat weet jij ook. Dus, en nu al helemaal niet. Omdat omdat het een ongelooflijke belangrijke wedstrijd is morgen. Nog steeds vertrouwen erin? Ik heb er nog steeds vertrouwen in. Ja. Jij ook? Ja, ja, ik wel. Ik ben volgens mij degene met het meeste vertrouwen. Nou, daar ben, ben ik eens blij om. jongen, <lacht> jongen. Jonge, jonge. Mark van Hintem, onze <lacht> analist vanavond hier bij Radio 1 Zomer. Wat, ja. wat horen wij hier? Ja, dat is geen uh, goed interactief gesprek. Dat, uh, zo kun je het wel stellen. Alleen, uh, ja, je voelt aan alles dat Bert van Marwijk zeer geprikkeld had reageert op de wel vragen wel van Maaldrink... Ik moet eerlijk zeggen dat de vragen die Bert stelt ook wel heel suggestief zijn. Ja, ik heb ergens in een krant gelezen dat. Kom dan ook concreet met zaken als journalist, je weet het. En dan kun je ook een bondscoach echt onder vuur nemen. Werkt dit door bij Van Marwijk, denk nee, je? Nee, ben je gek Of heeft die... hij, doet hij het zoals hij zegt van, joh, kan mij het schelen wat je allemaal zegt. Want daar komt het eigenlijk op neer. Nou, uit. hij is zeker wel geïrriteerd hoor, door, ja. de, door de vraagstelling. Want hij vindt dat het allemaal niks met voetbal te maken heeft. Maar goed, het hoort erbij. En uh, ja, het zou hem sieren als je dat wat. Uh, misschien wat. Uh... Want, want doet het jou aan dik advocaat denken? Wat, wat Bert Maalerink een beetje suggereerde, die tijd? Uh, ja, misschien uh, ligt het niet aan de trainers, maar aan Bert. <tiedacht> dus... goed, <sijnt> dat kan ook nog. Nee, goeied, Hier grijp okay. ik in. Wij blijven <sijnt> achter onze collega Bert Maeldrink staan. <sijnt> goed, we gaan heel gewoon heel snel door naar Ronald van der Geer. Zie jij irritaties op het veld, Ronald? Nou, ik wil ook even ingrijpen. Want uh, laten we niet vergeten dat Bert van Maarwijk een exclusief interview gaf aan Bert Maaldring, en de andere pers toch echt niet toestond om afgelopen zondag een 1-op-1 gesprek oh, te doen. Nou, dus zo zo slecht erg is, is het niet tussen die twee. Gelukkig. Maar het, het spel is mooi. En uh, daar zat wel een aspect in wat ik zo misschien ook aan van Hinten wil voorleggen, maar het staat 2-1 voor Tsjechië. Met uh, nog uh, 7 minuten op de klok, en dan komt de vrije trap aan voor de Grieken vanaf de linkerkant. En uh, juist op zo'n bal verkeek Peter Tchek zich een uh, nou, flink aantal minuten geleden. En kon uiteindelijk dus het de Griekse doelpunt gemaakt worden door Gekas. Nu is zo'n beetje iedereen in het strafschopgebied voor Peter Tchek. Die zelf zich ophoudt rond de vijfmeterlijn. Het wordt uh, een vrije trap die uh, of door een rechtsbener of door een linksbener geschoten gaat worden. Wie gaat het doen? Ja, de aanvoerder Karagounis komt bij de penaltystip. Maar daar wordt hij onschadelijk gemaakt door de en Niet zo heel goed verdedigd. Door Hupsman is dat, geloof ik. Nou ja, de Tchechen staan even onder druk. Maar komen daar dan wel uit. En zouden nu kunnen gaan denken aan een counter. Opstomen via de linkerkant. 4-5. Nee, zes Grieken inmiddels alweer achter de bal. en ja, dan kun je misschien het idee van de, de counter wel laten varen. Zeker als je Fantasilo speelt in deze fase van de wedstrijd. En dat is precies wat de middenvelder van de Tsjech Pilar dan ook maar doet. Loopt uiteindelijk de bal ook over de, over de zijlijn. En is al het gevaar dus weer weg. En moeten we kijken richting de Grieken. Wat ik even wilde zeggen over dat gesprek met Bert van Marwijk. En die afstanden en dat temperatuurverschil. Gisteravond Zweden-Oekraïne. Twee ploegen die in Oekraïne wonen, konden wel tot het gaatje gaan. En wat je toch in enige regelmaat ziet bij andere wedstrijden van ploegen die van Polen naar Oekraïne verhuizen, dat die toch in de slotfase op zijn. Misschien dat Mark daar ook iets over kan zeggen, maar ik vond dat gisteren met Zweden en Oekraïne wel een voorbeeld. Twee ploegen die 90 minuten lang gingen, maar ook wonen in Oekraïne en dus gewend zijn aan de omstandigheden. En wonen bedoel je tijdelijk wonen, nu? Uh, ja. ja. Nee, oké. Okay. Ja, goed, nee, deze, even voor alle deze, helderheid. Ja, nee, deze Zweden logeren in Oekraïne, nee, dat, okay. Oekraïne, is Oekraïne. Je had het niet maar, over Zweedse spelers die daar wonen. Mark van Hintem. Ja, ik, ik vind het inderdaad ook zo. Ik vind uh, dat Bert Madering daar wel een terecht punt had. Want uh, um, Van Marwijk sprak over een uitstekende voorbereiding. Maar ik vind dat je daarin ook had kunnen onderscheiden. En je kent de temperatuurverschillen tussen beide landen. Dat is volgens mij al uh, wel, uh, te bepalen op internet meteorologisch gezien. Dat weet je. En, uh, uh, het was duidelijk te zien dat onze spelers in ieder geval fysiek uh, niet goed in elkaar staken. Dat, dat Bert van Marwijk zegt dat komt door het feit dat wij heel erg veel aanvallen en de tegenstander niet. Maar goed, ik vind dat, uh, dat je topsporter zijn, uh, zijnde op je eerste wedstrijd van het toernooi... wel 90 minuten voluit mag gaan. Hoor. Dat mogen we toch wel verwachten, denk ik. Sorry, Suzanne. Everything's gonna be alright van de Babysitters Circus. Uh, de geldigheid van de overjaarkaart voor stu studenten wordt met twee jaar ingekort. De Tweede Kamer heeft het voorstel van het kabinet aangenomen. waarin dat wordt geregeld. Pascal Tenhaven, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. goedenavond. Goedenavond. Ik laat me vertellen dat het u toen verbijsterd was over dit nieuws. Ja, want we dachten dat heel veel van die zaken. zoals het invoeren van een sociaal reinstelsel... het afschaffen van de studie. al dat soort zaken. allemaal de inzet zouden worden van de verkiezingen. Maar vorige week werd in één duidelijk dat dit uh, ja, per se nu, deze week, nog geregeld moest worden. Dus wordt die OV-kaart uh, met twee jaar ingekort. Wat betekent dat besluit dan voor studenten? Dat uh, betekent dat er volgend jaar 30.000 studenten zijn die dus rekenen op een OV-jaarkaart. En daar ook naar hebben gepland. Dus heel veel studenten die dus heel ver moeten reizen. Vooral aan het eind van de studie. Dus naar uh, stages, afzeervakken. Uh, vakken bij andere universiteiten. Die zijn heel erg te dupe en dat kan op een enorme kosten gaan lopen. Want moeten ze andere studie kiezen of gewoon voor die kosten opdraaien? Ja, iedereen wijst naar iedereen. He, de, de regering zegt, ja, dan kunnen de bedrijven waar ze stage gaan lopen dat toch betalen. En de bedrijven zeggen, ja, we zitten ook krap bij kast, het is crisis, we kunnen dat niet betalen. En iedereen wijst naar iedereen. Ja, het zal toch eens uit de, uh, ja, ja, de ja. lengte of breedte moeten komen. Maar als je kijkt naar een ander onderdeel van het grotere pakket aan maatregelen... Um, zien we de invoering van het sociaal leenstelsel in de masterfase. Fase. Dat onderdeel is op de lange baan geschoven. Daar moeten we toch ja, tevreden over zijn? Dat is zeker zo. Ja, dat uh, scheelt weer een sowieso een jaar en kijken wie er aan ja, wie zo meteen de verkiezing wint, wat er zo meteen uitkomt, want uh, dat is nog niet heel duidelijk nou. Ja, is dus het een of het ander moet gebeuren. Ja, het is uh, hard bezuinigen het uh, blijkbaar uh, de voorkeur van deze politieke tijd nou. om toch uh, ja, hierop te bezuinigen. Dus we hopen dat er ja, dat zo meteen de regering komt die toch in de toekomst wil investeren en ook zorgen dat er zoveel mogelijk mensen kunnen gaan studeren. En dat soms ook de keuze van studie en stage ook op kwaliteit gaat. En niet alleen maar op, uh, op geld. Maar dat gaan we zien in september, 12 september. Pascal Terhaven, ja. voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Dank voor deze snelle reactie. We zitten inmiddels in de blessure-tijd Griekenland, Tsjechië, Ronald van der Geer. Kijk toch al namens uh, de Tsjechen met een uh, voorzet vanaf de rechterkant. En een overtreding gezien van de Tsjechische zijde. Dus een vrije trap voor de Grieken. 2-1 is het voor Tsjechië. In de extra tijd. Die naar mijn idee een minuut of drie bedraagt. Opvallend net dat een van de invallers aan de Tsjechische zijde. Dat uh, moet ik even kijken wie dat ook weer was. Polak. Voor er straal weer uitgehaald. Kwam voor Rozitski in de rust. En dit, ja, dit moet de wissel zijn om tijd te winnen. Aan de Tsjechische zijde. Men is er niet veel mee opgeschoten. Want daar zijn de Grieken in het strafsoepgebied van de Tsjechen. Het proberen naar Samaras te spelen. Aan de linkerkant van het strafschopgebied, Maar het blijft bij proberen, want de bal vliegt aan de spits van Celtic voorbij. En dus mag Tsjechië nu gaan ingooien vlakbij de eigen cornervlag. Dat is niet een hele prettige plek. Maar dat zou kunnen betekenen dat de Grieken nu de Tsjechen kunnen opsluiten. Gabriel Selassie, die man uh, aan de rechterkant, gaat dat doen. Namens Tsjechië wordt erop geattendeerd dat het misschien wel handig is om dat ver te doen. Omdat die bal dan maar in elk geval vanaf uh, de eigen goal weg is. De bal wordt uh, doorgekopt. Door een van de Tsjechische invallers. Die rijdt dooral. Nou, komt weer terug. Vierge Brüsselassie en Huisman kan er nu uitverdedigd worden. Ja, zolang de Tsjechen de bal hebben, blijft die 2-1 wel op het bord staan. Want zij niet ooit iemand, die moet de bal hebben, wil je kunnen scoren. Nou, de Grieken krijgen de bal nu weer terug. Mogen via Miniatis gaan ingooien aan de rechterkant. Het moet snel, vooral naar voren. Olebas krijgt de bal, speelt hem weer terug naar zijn doelman. Sivakis gaat ermee lopen, komt ver uit zijn schaatsomgebied, Komt halverwege zijn eigen helft uit. Dan geeft hem vervolgens mee aan een van de laatste verdedigers. Papadopoulos Lange bal richting het strafstopgebied. Niet bij Gekas En uitverdedigd door de Tsjechen. Maar weer even zo snel opgevangen door de Grieken. Even een Tsjechisch been ertussen. Van Jirošek. En dan weer de lange bal van de Grieken. Richting het strafstopgebied. Gaat er iemand naar de grond? Dat zal Samaras kunnen zijn. Het is in dit geval Mitroklu. En die krijgt geen vrije trap en geen penalty. Maar krijgt de overtreding zelfs tegen van Lanois. De Franse scheidsrechter, dan kan er dus makkelijk uitverdedigd worden nu voor de, door de Tsjechen. Namelijk met een uh, vrije trap zo ver mogelijk weg. Of proberen om uh, die bal in bezit te houden. Maar Petr Tsjech heeft iedereen weggestuurd bij zijn eigen strafschopgebied En heeft als aanvoerder zijnde nu gezegd, die bal gaat in elk geval op Griekse helft terechtkomen. Lange bal van Petr Tsjech komt terecht in de Griekse verdediging bij Papadopoulos. De verdediger van Schalke 04. Maar de keeper wil hem hebben. want de keeper wil hem heel snel naar voren schieten. Dat doet hij nu. Samaras komt door. Niet tot bij de twee spitsen die voor hem staan. Mitro en Gekas. En dus het uitverdedigen van de Tsjechen Via Rijtoral. Wordt hem nog even onmogelijk gemaakt door een in de Griek. En dan is het einde daar. Ja, is het toch niet zo heel spannend meer geworden. Als dat je zou vermoeden bij een 2-1-stand voor de Tsjechen. De twee Tsjechische doelpunten lagen dan acht minuten in. Foutje van Tsjech, doelpunt gekke als bracht de Grieken nog wel even terug. Maar eigenlijk hebben beide ploegen onder hun kunnen gepresteerd. En winnen de Tsjech uiteindelijk deze wedstrijd toch met 2-1. Maar Mark van Hintem, uh, het blijft wel drie punten. Ja, daarom, en dat, uh, dat is het belangrijkste. Je ziet ook gelijk de spelers naar uh, Tsjechië toe lopen hè, om hem te, um, uh, te feliciteren. Nou, het zal niet met zijn spel zijn, maar wel met de overwinning. Hè. Het is toch de belangrijke aanvoerder. Maar goed, de punten die tellen, en, uh, die zijn binnen voor Tsjechië. Belangrijke overwinning, zeker. Ja. Toch een overwinning misschien met wat zorg als je dan kijkt naar de derde wedstrijd. Want die gaat natuurlijk tegen Polen. Ja, precies. Kijk, de Polen zijn, vind ik, ook een, een matig team. Hè. Maar ze hebben natuurlijk altijd het thuisvoordeel, vol stadion. Nou, ik ben benieuwd hoe dat vanavond gaat ook. Maar uh, ze hebben wel wat zorgen, hoor. Voorin uh, met name vond ik uh, de Tsjechen matig vandaag. En uh, in verdedigend opzicht... Uh, ja, viel het ook niet altijd mee. Dus ze hinken toch op twee gedachten. Voor Griekenland is het voorbij keer wel stellen. In Athene, Joris van de Kerk Hoe wordt daar die nederlaag ervaren? Het uh, Griekse nationale team. Wat kunnen we er eigenlijk aan doen? Wordt er gezegd door twee dames die hier op uh, het uh, terras van Café Happening zitten. Maar uh, we blijven ze toch allemaal maar steunen. En dat is dan gelijk aan uh, uh, de reclamespreuk van het uh, Nederlandse bier... wat hier uh, uh, geschonken wordt... Ja, handen omhoog. Het is wel een bijzonder beeld hier op het uh, terras. Ik zit aan de buitenkant met uh, drie dames uh, om me heen. Binnen zitten de mannen die uh, bij de gemiste kansen gingen ze met hun armen omhoog. En schudden uh, schuddende hoofden. En die vrouwen zaten er maar bij van ja, ja, ja. Ach, het had zo mooi kunnen zijn. Maar uiteindelijk, nou ja, moeten we toch ook maar weer verder gaan uh, met waar we mee bezig zijn. En weet je, er zijn belangrijke dingen dan voetbal. Bijvoorbeeld... Uh, verkiezingen aanstaande zondag. Zoals dat de voetbal gaat verder over een klein uur horen we de volksliederen van Rusland en Polen en het verhaal achter het Russische volkslied. Martijs Deen vroeg het aan de Russische Natasja Odeleskaya. Ja, in de Sovjet-Unie uh, was je trots op je land. Wist je, dat het goed. je wist ook dat het goed was om op je land trots te zijn. Ja. Elk woord van het volkslied had een betekenis. In elk geval toen ik klein was. En ja, goed, ik was behoorlijk jong toen de bol het elkaar gevallen is. De tekst van, van het Sovjet-volkslied, ja. die, die kan je nog wel dromen, neem ik aan. Ja, die kan ik nog dromen. dus Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки великая Русь, Да здравствует созданный волей de melodie is prachtig. Ja, goed, uh, voor en, en wat, wat, wat, wat betekent dat, wat je zo net zong? Sovjet-Unie, dat is een onverwoestbare Unie van Vrije Republieken, door Groot-Rusland bij elkaar gebracht. Lang leven uh, de Unie bestaande uit, uh, zeg maar, gebroederlijke volken. En die nieuwe tekst. Uh, Rusland, ons uh, heilig land, sterke wil en grote glorie, dat is je lot voor alle tijden. Dit is toch een constructie van Poetin? Dit is de constructie van Poetin. En, maar, maar Rusland heeft nogal een, een traditie ook van het herschrijven van volksliederen, geloof ik. Hè? Want wat was het eerste lied? Nou, het eerste lied was Marseillaise, daarna kwam. Het, het, het Frans volkslied. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Ja, het klinkt Frans en niet-Frans, maar ga door. <laughs> daarna was het internationaal. Stavai, prokletsium, zo wees meer, zwa En daarna pas kwam het lid dat bekend staat als het volkslied van de Sovjet-Unie. En uh, het lid is in uh, 1943 ontstaan. En die heeft het heel lang uitgehouden: 1943 tot, 19, tot in de jaren 90. Ja. Tot in de jaren 90, dat klopt. Toen was er een soort. Tussentijd, waarin een iets totaal anders, iets onideologisch? Ja, toen hebben we besloten om het patriotisch lied van Glinka te nemen. Misschien te moeilijk, het zat misschien een beetje te moeilijk in elkaar. Uh, en het Sovjet Volkslied, dat is iets natuurlijk wat bij iedereen uh, heel erg bekend is. Ja, ja. Dus uh, er werden nieuwe woorden geborduurd op basis van de oude tekst. En uh, zo is het lied ontstaan. Is er een verplicht standje waarin je dat moet zingen? Verplichte gebaren? Of, uh... Ja, er zijn verplichte gebaren. Uh, als het volkslied uh, gezongen wordt, moet je opstaan. En de man moest, uh, moet zijn hoofdtekst af. We zijn natuurlijk in Rusland allemaal patrioten. Hè? Dus uh, hoe cynisch we ook zijn is er altijd in ons eh, hart een hoek dat inderdaad om een volkslied huilt en eh, trots is om, om op Rusland en trots is om rust te zijn. Dus t-, t dat hebben we allemaal. <meravondens adenda> Oké, okay, lang leven Rusland. <rig Unknown> lang leven Rusland. Rat Hoe zeg je dat in het, uh, Russisch? Dat is drastweet Russia. Over drie kwartier, dan klinkt het volkslied voor die wedstrijd tegen Polen. Mark van Hintem, de analyse van vanavond, blijft ook voor die wedstrijd. Mr. Polska eens te horen vanuit Polen. Ook nog ander nieuws natuurlijk dan sportnieuws. Tot 11 uur vanavond, Radio 1 Sportzomer. Tim en ik wensen u een goede avond en maken plaats voor Herman van der Zand en Robert Meder. EK voetbal. Wat kun je dan? Wil je de bal geven van Snyder schiet in de bal! En dan gaat Verpersi scoren. Gewoon bang, geef je visitekaartje af. Morgenavond de... om vart voor negen is het erop de ronde. Ja. Rob op, 18 meter van de goal. Rob, we gaan we schieten, gaan scoren, de graker, we scoren, Rob! De kraker. Nederland-Duitsland. We bal Goeie Snijder of Huntelaar. Huntelaar gaat scoren. Luister de Radio 1 zomer en mist niks van het EK.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 Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is Radio 1.